Jaarlijks overlijden 120 tot 150 vrouwen... doordat ze niet meedoen aan het bevolkingsonderzoek... baarmoederhalskanker, zegt het RIVM. Van de vrouwen die de afgelopen tijd zijn opgeroepen... kwam maar 60 procent opdagen tegen 65 procent twee jaar geleden. Volgens het RIVM zien vrouwen op tegen het onderzoek... of vinden ze het niet nodig. Bij de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal zaterdag is een verstandelijk beperkte man geslagen. Hij is groot fan van Feyenoord en juichte toen zijn team naar strafschoppen won. Een PSV-fan liep vervolgens op de jongen af en gaf hem een klap. Zijn vader vertelt aan Omroep Brabant dat zijn zoon de hele weg naar huis huilde omdat hij van slag was. Omdat verschillende mensen hadden gezien wat er was gebeurd, kon er snel een verdachte worden opgepakt. Er is aangifte gedaan. Het weer.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 Albert Jan en ik met onder meer het dier van de week en het gedicht van de dag. En nog veel en veel meer. <middels> Ton rire en ton chagrin. Maar que tu n'es rien, que tu sois roi, que tu cherches encore les pouvoirs qui dorment en toi. Toei, ça ne s'achète pas. Heerlijk, hè? De Franstalige muziek van uh, Frans Kaal. en Ella, Ella dat zo uh, bij de radio bij CFM. Dus zaterdagmiddag begint er een uh, aardige winden op te zetten. Maar gelukkig hebben we Lex van de Horen uh, hier nog uh, aanwezig. En het blijft droog. Dus alleen uh, een beetje meer uh, zeewind op dit moment. Maar gelukkig blijft het wel droog. Inmiddels kwart over vier. Dat betekent tijd weer voor de Pit Reports. Hier is AJ.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 Schein van Aswats...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 Ik had niets in de gaten, dat gebeurt me wel meer Je hebt me verraden, en ik ben er kapot van En, en ik ben er god van, maar wat moet ik ermee? Ik ga naar zee, want ik volg me geweten Om alles te vergeten, want op zee zal ik blij zijn ik mezelf zijn, zal ik eindelijk vrij zijn.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 Ik ga een stukje meepakken van het live optreden van de virtuose matrozen. Jorden, ik ga naar zee. Zo dadelijk het gedicht van de dag. Een, twee, drie. Ma politiek aan moi. Cédé, prémé de toi et chanté la. TV Dus EN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 Je hoort het uh, gedicht Garnalenpellen. Ja, dan gaan wij weer even wat muziek draaien. Hier is Huis Ja. Hier ben ik geboren en laufe door die straat.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 Ik heb 20 kinderen, mijn vrouw is schön. Mm, alle komen voorbij, ik brauch niet uit te gaan Een het haus van zee Ik suche neues land met unbekannten Straßen.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 Er zit een huis aan de zee Orangenbouwblätter liegen op de weg Ik heb 20 kinderen, mijn vrouw is schön Alle komen voorbij, ik brauch niet rauszugehen. te gaan Ja, die Texte, die ken ik die daar, uh, Lars Gold.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 Sailor! De Pointer Sisters met uh, de single Happiness. Ja, dat wordt alweer in mijn nek geheigd door de volgende DJ. Ja, blijf ja. van me af, man. Blijf van me af. Oh, Willem Bruis, sorry. wat doe je nou weer? Sorry. sorry jongen. Nou, we, we, zijn, we, we zijn er bijna... Het uh, zit er bijna op voor ons programma. Zou ik het zeggen, Albert-Jan? Ja, het was ja. Uh, een heerlijk uitstapje vandaag. Ja, ja, van het tien uur begonnen vanmorgen. Uur, ja. Met de live uitzending van Goedemorgen Zandvoort. Toen ZFM luncht.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 Wij gaan, we hebben werk overleg, want er is zoveel fout gegaan vandaag. Zo uh, is het. Dus. We gaan zo meteen lekker luisteren, natuurlijk, naar uh, Willem. Dat gaan we. Met reggae hits, of niet? Ja. Ook. All alleen maar reggae? Of, uh, nee, ook, uh... nee, nee, reggae, maar ook Urkenmannencore. Uh, Urke Karraspoor Urke ook ja. ja. nog? Maaike komt dan met de uh, kopenzangers.